Volgende week is in Amsterdam een rechtszaak over een vergunning... voor een nieuw clubhuis op het terrein van de Hells Angels. Gemeente wil geen bouwvergunning afgeven... uit vrees voor criminele activiteiten op het terrein. In Portugal is het bezuinigingsplan bekendgemaakt... dat is gekoppeld aan de miljardensteun die het land krijgt... van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Portugal leent de komende drie jaar 78 miljard euro... in ruil voor flinke bezuinigingen. Correspondent Rob Soutberg. Je kan zeggen, het raakt eigenlijk... Alles wat je zo'n beetje kan verzinnen in het land. Wat gaat raken het onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen die bevroren worden. Die een hoogpensioen heeft wordt daarop gekort, werkloosheidsuitkeringen, belastingen. Op zo'n beetje alle terreinen gaan omhoog. De bezuinigingen zullen dit en volgend jaar leiden tot een economische krimp. Portugal heeft afgelopen weken over de voorwaarden van de lening onderhandeld met de EU en het IMF. Het land heeft al twee maanden een demissionaire regering... Het kabinet Socrates viel in maart over bezuinigingsmaatregelen. De twee grootste oppositiepartijen zijn akkoord gegaan... met de miljardenlening van de EU en het IMF. In het hele land wordt met festivals de bevrijding van Nederland... na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Premier Rutte gaf het startsein door op de markt in Wageningen... het bevrijdingsvuur te ontsteken. In Wageningen treedt onder andere Whalen op. Hij is een van de artiesten die namens het Nationaal Comité... 4 en 5 mei ambassadeur van de Vrijheid zijn... De helikopters vliegen Whalen, Moak, The Opposites en de Party Squad... naar de bevrijdingsfestivals in het land. Aan het traditionele défilé in Wageningen... doen vanmiddag zo'n 1200 veteranen aan mee. In de pretpark is het door het mooie weer behoorlijk druk. Duinruil adviseert mensen die nog naar het park in Wassenaar willen gaan... zelfs om thuis te blijven. Het park zit met zo'n 15.000 gasten vol. Op de wegen naar Duinruil staan files en alle parkeerplaatsen zijn bezet. Het pretpark raadt de mensen dan ook af om te komen. Nou, wij doen deze oproep heel duidelijk om uh, de mensen te voorkomen dat ze uren in een rij staan om daar al te bereiken. En de tweede plaats dat uh, wij uh, in feite, zeker de mensen die met eigen auto komen, in feite geen parkeercapaciteit meer hebben. Ook in parken als Walibi, de Efteling, Madurodam en Lineushof is het druk, maar niet vol. Het weer, vrij zonnig, maar ook sluierbewolking. temperatuur 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden... Morgen is het opnieuw vrij zonnig en wordt het ongeveer 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Maar zondag is er wel kans op een bui. WB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen uh, Meers en Maastricht 3 kilometer. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Test dan nu de tempoorcloud. Cloud...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 Vandaag is het bevrijdingsdag en voor deze bijzondere uitzending... heb ik vandaag een sidekick, historicus Wim Berkelaar. Hartelijk welkom. Ja, Margie, dankjewel. Uh, we hoorden net Grimbert Rost van Tonningen. Rost van Tonningen, let op die naam. Die gisteren in een vooraf al zeer controversieel optreden in Culemborg... opriep tot verzoening. Uh, hij deed ook een voorstel. Maak van bevrijdingsdag een memorialdeel... Naar Amerikaans model. Hier aan tafel zit professor Rob van Ginkel, antropoloog. U schreef een boek over de veranderende betekenis van dodeerdenking en bevrijding zag rondom de stilte. Goed idee van Grimmet van Ron, Ros, Ros van Tonningen. Ik vond uh, de inhoud van zijn uh, toespraak heel goed. Maar ik vind dit toch een wat minder goed idee... om uh, van Bevrijdingsdag een Memorial Day... of van 4 mei een Memorial Day uh, te maken. Laten we vooral terug blijven blikken naar de Tweede Wereldoorlog. Acteur Tom de Ket. Met u gaan we het straks hebben over het theaterstuk Augustus, Oklahoma. Heeft u behoefte aan een Memorial Day? Uh, nou ja, je ziet dat de afgelopen... Jaren eigenlijk uh, het, het hele ja, 4 mei-gebeuren steeds, steeds breder wordt. En alles wordt er tegenwoordig bij gesleept. Zelfs bijna uh, mensen die slachtoffer zijn geweest van huishoudelijke ongelukken. Nou, dat gaat mij iets uh, te ver. En uh, ik ben het helemaal met u eens. Uh, ja, laten we dat gewoon weer over de Tweede Wereldoorlog uh, uh, houden. Dat, is, uh, dat lijkt mij belangrijk genoeg. En uh, niet de Boer van Autoweek... Wat denkt u? Uh, nou, ik vind het zo'n slecht idee nog niet. Uh, ik denk uh, in, in de loop van de jaren... Uh, ja, dat ook de mensen die aan de andere kant van de, uh, van de uh, oorlog stonden... Hè, en met name de nabestaanden daarvan... Ja, die, ik denk dat die ook wel behoefte hebben om, uh, om uh, herdacht te worden. Veriaan, u als oud-marinier, wat denkt u? Niet, niet oud-marinier, maar wel oud uh, vn militair uh, Ik was gisteren bij een, bij een doodheid en toen zag ik ineens een paar blauwe baretten... toen dacht ik, ik heb er ook eentje. En ik, zou, ik vraag me bijvoorbeeld af, uh, mensen die aan, aan Srebrenica denken of zo... zou, zou dat passen bij, bij 4 mei? Of, dus er zijn vast al wat conflicten te bedenken die je er wel bij kan schuiven. En mijn zoontje van, uh, van uh, acht, die vroeg gisteren... Van, aan wie moet ik dan denken bij dodendenking? Zijn opa heeft het nog net meegemaakt, dus het, het, het verwatert wel. En ik kon het ook niet zo makkelijk beantwoorden. Dus ik vind Memorial Day nog wel iets groter als, als, als de lading... maar niet zo heel veel verandert. Nou ja, maar de, officieel worden de, de blauwhelmen ook meegedacht op 4 mei. Ja, er ja, uh, uh, werd een krans gelegd door een paar blauwe barretten. En, en, en dat verbaasde me ook uh, een, een beetje. Um, maar goed, ik, ik, het is een beetje een gemengde boodschap. Maar voor mij mag, ja. mag het wel iets groter nu, alleen twee weer toch Ik merk ook, ik geef les op middelbare school, dat het ook verwatert. En dat ja. het bij hun al snel een geschiedenisles wordt. En ja. niet met ja. nu te maken. Ja, nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken. Hoort u tegen drieën. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dank Kunt u reageren via de mail? Dit is de @eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Niek de Boer, um, Autoweek. Je weet dus alles over auto's uh, is... en dus ook over het laatste nieuws. Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben de grote shows uh, wel een beetje achter de rug. New York en Shanghai zijn geweest. Dus, maar gelukkig hebben we nu uh, de kwartaalcijfers van de autofabrikanten. Die komen weer uh, tevoorschijn. Daar bijt jij in vast? Uh, ja, best wel. Ja. Ja, er wordt weer winst gemaakt. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. En na hoeveel uh, uh, tijden van verlies? Nou, het, het, sinds de, het invallen van de kredietcrisis is niet veel meer geweest. Uh, dus het, het is allemaal weer uh, aan het opkrabbelen nu. Ja, General Motors uh, uh, komt ook met kwartaalcijfers ja. vandaag. Um, uh, groot concern, welke auto's van General Motors rijden hier eigenlijk in Nederland rond? Uh, nou ja, en, uh, er rijden Chevrolet's uh, rond en Opel's natuurlijk. Dat hoort ook uh, bij General Motors. Ja, en een enkele Cadillac uh, rijdt er nog. Ja, een enkele. Ja, ja, Niet te zuinige rond. auto's dus, hè? Uh, nou, bij Opel kunnen ze er wel wat van, hoor. Die, uh, die uh, zitten wel goed uh, met verbruiken en bijtelling. Nou, draait General Motors nog steeds op staatssteun. Kunnen ze het überhaupt wel zonder? Ja. Uh, nou ja, ze zijn wel uh, stevig aan het afbetalen inmiddels. Uh, dus ja, ze zijn op de weg terug. En uh, ja, vergeet ook niet dat General Motors... Uh, nou, dat ze echt bijna een kopje onder zijn gegaan in 2009. Uh, dat, dat ze het bedrijf ook behoorlijk hebben afgeslankt. Hè. Ze hebben drie merken afgestoten. Uh, Pontiac bestaat niet meer. Nou, Saturn, dat is een iets minder uh, uh, bekende naam. Maar ook Hummer bijvoorbeeld hebben ze uh, ja, de nek omgedraaid. Dus uh, ja, en er zijn ook veel fabrieken gesloten en zo. Dus er is wel een heel ander bedrijf uit de voorschijn gekomen, hoor. En was dat nou puur opportunisme omdat ze dachten... we moeten naar die goedkope auto's omdat die consument het wilde? Of was er ook nog iets van de regering Obama die zei... het kan zo niet meer? Ja, dat, ze hebben natuurlijk die staatsteun gekregen... wel op voorwaarde dat ze wat groenere modellen gingen produceren. En, en dat gebeurt nu ook wel uh, degelijk. En ja, ook bij General Motors is toch wel langzaam het besef uh, doorgedrongen... dat ze wel uh, echt zuinigere modellen uh, hebben, uh, ja, nodig hebben. Ik was onlangs uh, in New York van de autoshow. En uh, ja, daar is toch ook wel de uh, talk of the town... dat de benzine daar uh, 4 dollar per gallon uh, kost staan nou, dus nog steeds de helft van hier, maar uh, ja, ze zijn er niet uh, blij mee. Ga gaan even luisteren naar een fragment. Maandag, aanstaande maandag, vraagt General Motors definitief faillissement aan. De val van de automaker komt hard aan in Detroit, de stad waar de auto-industrie begon. In deze stad zijn er meer autovrakken dan dat er nieuwe auto's worden gemaakt. Dit was een drukke woonwijk. Nu zijn er vooral lege kavels waar de verlaten huizen zijn gesloopt. 2 miljoen mensen woonden ooit in Detroit, nu nog maar 900.000. Ja, dat is dus van een tijd terug. Allemaal ontslagen, General Motors diep in de problemen. Hoe staan ze er nu voor? Gaan ze het redden? Uh, ja, ik denk wel degelijk dat ze het gaan redden. Hè. Daar, daar zorgt uh, de overheid steun wel voor. Uh, dat, ik denk uh, dat het faillissement uh, wel is afgewend. Ja, dat heeft, de Amerikaanse overheid heeft natuurlijk ook al dat geld erin gepompt... omdat ze natuurlijk reuze bang waren voor alle werklozen die uh, daaruit voortkwamen. Niet alleen bij de mensen uit de fabrieken en in de showrooms... maar ook alle toeleveranciers uh, die erbij hoorden. Ik geloof dat er uh, destijds een uh, cijfer werd genoemd... dat als de boel echt omviel, uh, dat het wel om een half miljoen uh, banen ging. En uh, ja, vergeet ook niet dat uh, een toeleverancier die... Uh, nou, bijvoorbeeld de ruiter voor de producten van General Motors levert... die dat ook doet voor uh, Ford en uh, de Japanse merken die uh, fabrieken hebben in Amerika. Dus ja, zou er zouden wel een soort van domino-effecten uh, zijn geweest... waarvan ik wel heel nieuwsgierig zou uh, <lacht> zijn wat er dan was gebeurd. Ja, dat, uh, dat kon echt niet. We nee. hadden al een huizencrisis daar... en uh, die auto's die moesten gewoon blijven ja, rijden, ja, zeg zeker maar. Ja, ja. Um, General Motors heeft Saab verkocht uh, aan uh, Victor Muller van Spijker. Ons ja. allen wel bekend. Um, ja, dat leek toch wel een Mission Impossible... Ja. En nu heeft hij weer iets geflikt, zullen we maar zeggen. Kun jij daar wat meer over uitleggen? Uh, ja, nou ja, laten we ermee beginnen... dat sinds 7 april uh, de saab in Trollhetten uh, stil ligt. Daar worden geen auto's meer gebouwd. En uh, dat kwam omdat uh, de toeleveranciers niet uh, betaald werden. En uh, uh, nou, bijvoorbeeld ook uh, het reclamebureau is er al in uh, december mee gestopt... wegens achterstallige betalingen. En uh, ja, nu is uh, Müller op geldjacht gegaan. En uh, nou, die heeft hij dus gevonden bij zijn, bij zijn trouwe bondgenoot uh, Vladimir Antonov... Dat is de Rust die ook uh, dik in, uh, in spijker zit. En uh, ja, die is nou eindelijk uh, binnengelaten door de Zweedse overheid. Ja, en want die, die hij zou zaakjes, banden. He? Ja, banden met de maffia. Nou ja, dat, dat, daar werd hij van beschuldigd, maar dat is nooit bewezen nee. hoor. Dus uh, kijk, als, als je een jonge Rus met veel geld bent, ja, dan uh, heb je natuurlijk al gauw uh, een verdachte, uh, verdachte sticker op je. Maar het is nooit bewezen. Dus uh, ja, hij komt uh, uit een uh, bankiersfamilie, dus uh, ja, hij is van huis uit uh, aardig gemiddeld. Ja. En uh, bovendien ook Victor Muller heeft ook uh, geld gevonden bij een Chinese autofabrikant. Uh, ja, ja, ja dat, dat hoorde ik ook van de week voor het eerst van, eerlijk gezegd. En uh, ja, die mensen die, die hebben ook, uh, ik geloof, 150 ja. miljoen euro klaar liggen voor Saab. Waarom doen ze dat? Waarom gaan die Chinezen nou helpen bij Saab? Nou ja, bij Saab zit natuurlijk uh, een behoorlijke know-how. Uh, nog vanuit de General Motors tijd. Uh, Gold dat bedrijf echt als de kraamkamer uh, van, van de techniek. Uh, bijvoorbeeld de compacte turbomotoren die nu heel erg in de mode zijn. Die uh, werden al uh, bij Saab toch uh, grotendeels ontwikkeld voor General Motors. Ja, en het is natuurlijk een hele klinkende naam, hè, Saab, dat, uh, ja, dat is wel een merk ja. waar je mee aan kunt komen. Ja, nog even naar die Victor Muller. Ja. Um, uh, ik had het erover met een vriend die zei van um, het zou wel eens een manier van hem kunnen zijn om zijn eigen spijker. Bij, uh, bij, bij het te pluggen als het ware. Want Spijker ja, is natuurlijk maar zo'n zo zo Nederlands merk. Maar als die met Saab alle ingangen overal heeft... dan ja, kan je Spijker mee verkopen. Zou dat zo kunnen zijn? Uh, ja, nou, ik denk dat Spijker op zich als merk niet zo heel veel waard is. Uh, er, er worden maar een, een, ja, misschien twintig of dertig auto's per jaar uh, geproduceerd. Ja, maar die kan je dan ook mede verkopen op het moment dat je een saap aan het verkopen bent. Uh, ja, dat klopt. Nou ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk wel uh, veel meer showrooms over de hele wereld. Ja. En, uh, het was wel de bedoeling dat daar ook uh, spijkers in, uh, in zouden komen te staan. Maar ja, goed, of je nou uh, 20 auto's per jaar verkoopt of 200, het, het blijft echt maar een marginale speler natuurlijk, zo'n zo heel duur merk. Ja. Maar 80.000 saaps per jaar verkopen, ja. dat is toch... Ja, ik weet niet, maar het lijkt mij onmogelijk. Of is dat onzin wat ik nu zeg? Nou, 80.000 auto's voor een automerk, dat is, dat is echt uh, heel weinig, hoor. Het, het is, uh, ik geloof dat Audi bijvoorbeeld, uh, die, die, uh, die zit al uh, over het miljoen, uh, de, uh, om het maar even te schetsen. En uh, ja, Saab is nu een merk, uh, ja, dat speelt een klein beetje in Amerika. Uh, in Europa is het natuurlijk wel een bekende naam. Ja, maar het is toch een, uh, maar... een merk van, laten we zeggen, uh, een 40 veertiger. Uh, nou ja, het is niet Vooral een Vooral de merk. Het is niet nou, een sexy nou, nou, merk, oh, of doe ik het nu te kort? Nou, nou, nou laat onze oh, gast gastvraag. Nou, ja. ja. Ik denk dat uh, saap onder, onder uh, liefhebbers toch wel degelijk een, uh, La een hele klinkende naam La is. Hoor. Zijn ja, hier hoor. liefhebbers van Saap? Ja, nou ik had. Ik, uh, ik reed een saap. Dat is nog een, een, een, ja, een 9-3. En dat die vind ik nog wel iets uh, karakteristieks hebben. Maar de nieuwe Saams, dit, ja eigenlijk uh, zie ik, dat is gewoon een hele, hele saaie sedan geworden. Eigenlijk vind ik. Ik zie daar, uh, het karakteristieken van de vormgeving, zie ik er niet meer vanaf. Nee, dat, dat klopt. En daar wil ik graag voor de, de, de schuld naar General Motors uh, schrijven. die natuurlijk de afgelopen twintig jaar het uh, baasje van Saap is geweest. En uh, ja, die hebben er een beetje voor gezorgd dat, dat het ja, toch een wat, wat uh, uh, ja, gemakkelijker model werd. Zodat hij bij een grote publiek kon aanslaan. Uh, je kan wel een hele karakteristieke aparte auto neerzetten. En uh, ja, die vinden dan misschien 1% van de mensen vindt die mooi. En, uh, ja, ik weet toevallig dat die, die Saab, dus, uh, de oude Saab populair was in Amerika. Omdat hij zo'n afwijkend model had. Elke acteur die reed daar toen in. Dus, dus dat, dacht dat... Tom de keer. <laughs> <En> ik ook. zeggen: <laughs> <Acteuren> slokken. Ja. <laughs> Pardon? Acteur, tenslotte. Ja, precies. Ja, ja, nee. Nee, ik vond het inderdaad een prachtig model. Altijd gevonden. Maar nu, ja. God, wat is er een verschil met een, met een Opel? Nou ja, kijk, de techniek is uh, natuurlijk grotendeels van Opel. Maar ik denk als je de nieuwe Saab 95 ziet... Uh, dat het best wel weer een onderscheidend model is, hoor. Uh, ah, dit, dit, Verjaan, oh, ver ver oh, autoreer? Ja, ik, ik, ik ben een volvo rijder, moet ik hier bekennen. Okay. Ik zit nee, wel Zweeds. Kant, maar, wel ja, Zweeds. Zweeds maar, maar Saab, dat waren van die, die vliegtuigcockpits zonder vliegtuigen. Dat, dat waar ze van, van vandaan kwamen, toch? Ja, zo vliegtuigen zonder vliegels. vliegels. Ja, ja, ja. ja. Dat en, en als ze op een dat er weer in terugkrijgen... dan dat is dat mooi. Maar inderdaad, het is een soort Opel met een andere logo erop. Ja. Maar ik je je, je ben een Volvo-rijder. Er zijn allemaal clubjes van. Saap is ook ongelooflijk populair. heeft een hele trouwe fanbase volgens mij. Uh, Saap is, uh, is een liefhebbersauto. En, maar volgens mij is het niet die 40, uh, het is iets meer de, de intellectueel. De huisartsrijd in de Saap. Ja. Uh, en, en de Volvo is nog iets, iets, iets mooier natuurlijk. Van <laughs> maar Saap is absoluut prachtig prachtige uit. Rob van Ginkel? Uh, ik ben een fervente fietsrijder en uh, als 50-plusser... een van de zeer weinige rijbewijslozen in Nederland. Dus of het nu Saab of Volvo is, het zal mij worst zijn. Nou, uh, Als de treinen uh, maar op tijd uh, rijden, uh, dat, dat is heel uh, belangrijk. Dat is ook een kunst. in ja. <laughs> van geval wij kunnen elkaar de hand geven... want uh, ook ik zit dagelijks op de fiets en in de trein. Maar wij gaan spreken over iets anders. Uh, u heeft een groot boek geschreven, rondom de Stilte. Gisteren was het 4 mei. Wat heeft u op mij gedaan? Doet u iets op 4 mei? Uh, jazeker. Uh, nou, ik moest uh, uh, in verschillende uh, media optreden. Uh, maar daarnaast ben ik smiddags naar een herdenking... op de Georgische begraafplaats, de zogenaamde Russenbegraafplaats. Wat is dat? Uh, dat is uh, een, een begraafplaats op Tessel uh, tussen de Murgen-Oude Schild... waar Georgiërs, die in dienst waren van het Duitse leger eigenlijk geronseld waren voor het Duitse leger, eh, begraven liggen. Zij zijn eh, op, ik meen op 6 of 7 april... Uh, in opstand gekomen uh, aan het eind van de oorlog, 1945... tegen uh, hun Duitse uh, overheren, zou je kunnen zeggen... in een poging te voorkomen dat ze naar het front zouden worden gestuurd... of dat ze uh, terug eenmaal in de Sovjet-Unie door Stalin in een kamp opgesloten zouden worden. Nou, Dat heeft nog heel veel ellende op het eiland teweeg gebracht. Maar nu bent u zelf ook een kenner van die herdenkingen. U bent er gewoon een studie van gemaakt, vijf, zes jaar herdenken. Zijn Nederlanders grosso modo goede herdenkers geweest? Dat hangt er vanaf welke periode je in beschouwing neemt. Als we nu kijken, uh, dan uh, is de aandacht enorm. Ik heb me erover verbaasd. Vorig jaar hadden we een lustrumjaar. Ik heb me daarover verbaasd hoeveel aandacht er dit jaar, ondanks het feit dat het vorig jaar 65 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Dat uh, de intensiteit waarmee er ook dit jaar weer herdacht is, waarmee de nieuwe monumenten zijn opgericht, uh, het aantal mensen dat uh, deelneemt. Uh, aan herdenking. En dan niet alleen de grote herdenking, bijvoorbeeld die op de Dam... maar ook uh, op tal van andere plaatsen in het land. Waar ik zelf s'avonds was, was in Denburg bij een, uh, uh, een herdenkingsbijeenkomst... en daarna een stille tocht naar het monument bij de begraafplaats. Daar was ik twee jaar geleden ook. En uh, het aantal mensen was toen al groot, maar was dit jaar toch weer talrijker geworden... En dat is een interessante ontwikkeling als je kijkt naar eh, het feit dat de oorlog steeds verder in het verleden komt te liggen. En dan nou maakt u in uw boek een onderscheid eigenlijk in twee delen. De, de eerste periode, laten we zeggen, 1945-65. Laten we daar even bij stilstaan, om even terug in die geschiedenis te gaan. Hoe was dat het denken in die eerste jaren? Was dat erg sterk door de overheid gestuurd? Of werd er zelfs helemaal niet gedacht? Was 5 mei niks van betekenis in die eerste 20 jaar? Hoe was dat? Um, eigenlijk is er al vanaf september 1939 herdacht... en ook gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar even dat buiten beschouwing. Uh, latend uh, zijn de initiatieven vooral in, uh, in 1945 genomen. Voor een deel door de overheid... Um, niet zozeer voor 4 mei als wel voor 5 mei. In augustus 45 heeft uh, de regering, de ministerraad, besluit genomen... dat 5 mei uh, bevrijdingsdag zou worden. En dat er dan s ochtends uh, een korte herdenking van de doden zou zijn. Gedurende... Nou, niet meer dan een uur. En er zou twee minuten stilte, of toen nog één minuut stilte worden gehouden. Uh, en daarbij zou het worden gelaten. Uh, en uit kringen van het verzet uh, rezen daar bezwaren tegen. Die wilden niet op dezelfde dag herdenken en vieren. En die hebben toen gezegd, dan gaan wij de dag voorafgaand... aan de 5e mei uh, herdenkingstochten houden. En één persoon was daarbij heel belangrijk, dat was Jan Drop weinig Nederlanders zullen van hem gehoord hebben... want hij heeft wat hij heeft gedaan uh, heel anoniem gedaan. Maar hij is degene die heeft bedacht hoe stille tochten eruit zouden moeten zien... Uh, hoe dat in zijn werk zou moeten gaan... welke rituelen er uh, bij te pas zouden komen... Uh, en ook de twee minuten stilte die uh, zouden worden gehouden. Het is een heel grappig verhaal, maar daar komt misschien... Ah, ik, ik wil eerst maar even iets anders vragen... Uh... In die eerste twintig jaar, als je uw boek leest, dan is er toch een sfeer. a. Ah, er worden heel veel militairen herdacht. En het is ook een sfeer van, uh, zij hebben het zaad gezaaid, wat wij oogsten. Is dat anders dan de periode daarna? Ja, dat is zeker anders. Er was toen, inderdaad, militairen waren heel belangrijk... en vooral geallieerde militairen werden herdacht. Maar ook verzetsmensen. Zij waren degene die strijd hadden geleverd. En dat werd gekoppeld aan het idee dat ze een offer hadden gebracht. En dat was een heel bijbelse gedachte... die daar heel vaak in herdenkingstoespraken bij kwam. Namelijk dat zij hadden gezaaid opdat wij konden oogsten en vrijheid konden leven, met andere woorden. Nou, Ik heb dat in het, in het boek uh, de zaadmetafoor genoemd. Dus de beeldspraak over het zaaien van zaad... waaruit geoogst kan worden. Um, en die heeft... Zeker tot 1965, en in sommige streken ook nog wel daarna, een, een heel krachtige impact gehad. Dat was... ik mis de Joden in dit verband. Ja. Tegenwoordig hebben we het altijd over, als er gedacht wordt uh, aan herdenken, gaat het toch heel vaak, even los van de laatste jaren, over de holocaust. Hoe zat dat toen? Speelde dat geen rol? Um, helemaal in het begin van die herdenking, 1945, 1946, werden Joden zeker vaak mee. Genoemd in uh, herdenkingstoespraken. Uh, er werden ook wel monumenten opgericht, maar vooral door de weinige overlevende Joden zelf. En dat niet in publieke ruimte, maar in uh, uh, bijvoorbeeld synagogen of op uh, Joodse begraafplaatsen. Maar de overheid wilde geen onderscheid maken? De overheid wilde geen onderscheid maken. De overheid bemoeide zich eigenlijk ook niet zo heel sterk met de inhoud van het herdenken. Eigenlijk als eindregisseur. Dit was vooral particulier initiatief. De man die ik net noemde, Jan Drop, die heeft het zelf bedacht. Die heeft een commissie Nationale Herdenking opgericht. De overheid stond daarvan op afstand. Wilde wel graag de eindcontrole bewaren, Maar we zien pas dat nou, vanaf ongeveer 1965 zijn soms aanwijzingen dat het al wat eerder is, uh, dat die aandacht voor de Jodenvervolging steeds sterker wordt. Hoe verklaart u dat? Hoe verklaart u dat? Uh, nou, er is uh, in 1965 een boek verschenen van Jacques Presser, Ondergang. Uh, en daarin zet hij heel uitgebreid uiteen wat de Joden in Nederland zijn overkomen. Er zijn 102.000 Joden die weggevoerd zijn... vermoord in de vernietigingskampen. En dat kwam eigenlijk als een schok in de Nederlandse samenleving. Terwijl dat feit op zich al bekend was en ook uh, in brede kring bekend had kunnen zijn... toch was dat altijd een beetje buiten uh, het publieke domein gehouden. Dat was vergeten. De bepaalde aspect... Herinneren is ook vergeten. Dus bepaalde aspecten van die oorlog zijn onderbelicht gebleven. En dit was een van die aspecten. En die is pas vanaf de jaren zestig uh, toegenomen. Toen werd ook de rol van het verzet bevraagd. Je had natuurlijk maar heel weinig echte verzetsmensen in Nederland... Maar de voorstelling was alsof de hele Nederlandse natie in verzet was gekomen. Dat werd de zogenaamde geest van verzet genoemd. Het minste of geringste werd al als een teken van verzet gezien. En werd dat dan, eh, laten we zeggen, in vragen gesteld door de opstandige studentengeneratie? Eh, dat heeft zeker een, een grote rol gespeeld. Opeens kwam daar de vraag op, maar hoe kan het nu? dat als de hele Nederlandse natie in verzet is gekomen... dat er toch die 102.000 Joden zijn vermoord. Plus uh, ook anderen. Laten we de Sinti en Roma niet vergeten. Die Jehovah-getuigen. Uh, hoe is het mogelijk dat als uh, Nederlanders uh, zichzelf beroemen... op het feit dat ze in verzet zijn gekomen... dan toch zoveel mensen hebben laten gaan? Laten we even luisteren naar een fragment van het herdenken ouderstel... zullen we het maar even noemen, uit 1965. Op de Dam, het grote plein in het hart van onze hoofdstad... traden koningin Juliana en prins Bernhard voor het nationale monument... om met een bloemenkrans de doden te eren. Twintig jaar na de bevrijding leeft de herinnering aan hen voort. Niet alleen in de gedachten van de dierbaren die zij achterlieten... maar van iedereen die weet wat er in de jaren van de oorlog is gebeurd. Heel nationaal klinkt dit, hè? Ja, is, met z'n allen een... verenigd rond... Ja. Ja. Terwijl wat mij trof Maar het trof niet alleen mij Ik las het ook bij Annette Blijgen in de, in de voorstand in haar recensie Dat u ook wel, en dat is ook wel prikkelend aan het boek uh, Af en toe hard oordeelt Over die laatste uh, 20, 30 jaar hè. Er zijn steeds meer mensen Die zich slachtoffer noemen Ja, dat is een een oprekken uh, van... Is er van... slachtoffercultus? Kunnen we dat gewoon zo construeren? Um, Tom de Ket, ik, die knikt al van ja. ja die... dus Laat me even reageren. <laughs> nou was... ja, nou, de, ik, ik herken dat ik heb daar ook een, ooit een, een stuk over uh, uh, geschreven. Ik heb uh, vorig jaar een klucht geschreven over, nou ja, over het verzet uh, en het Joodse vraagstuk. Het heette Goed Fout. En daar, dat ging met name over dat iedereen zich een slachtoffer uh, voelde van uh, iets wat ze helemaal niet uh, hadden meegemaakt. Ik, uh, ik heb er een uh, sketch over gemaakt dat dus mensen die dus getuigen waren van een groot ongeluk... zich uh, uh, slachtoffer voelden omdat ze getuigen waren van het ongeluk. Dus yes. u heeft daar ook al vraagtekens bij? Ja. ja. ja. Nou ja Terecht. Heeft, heeft, heeft Tom de Ket heeft die gelijk. Nou ja, uh, het heeft natuurlijk wel een enorme impact als je uh, ooggetuige van uh, zoiets bent. Mijn moeder heeft als dienstmeisje gewerkt in een gezin... Uh, waarvan de man uh, bij de moorden is omgebracht... En Even uitleggen wat de soorten zij wordt. zijn. Dat Heel er was een, eigenlijk een, uh, een, een commando uh, van Nederlanders onder die, die, die voor de Duitsers uh, werkten en die hebben willekeurig als represaille voor uh, fusialisten die door het verzet werden uitgevoerd... Uh, hebben zij willekeurig mensen uitgekozen en die uh, doodgeschoten. Voor de luisteraar dus waren... misschien ze nog A.M. de Jong, de schrijver Marijntje Gijs. Ja, nou, er is een, een reeks van, ik geloof, nou, 45 of, of 49, ik weet het precies het aantal niet... maar uh, dat heeft natuurlijk een enorm impact... Um, Alleen wat er nu gebeurt is dat je ziet dat het, het steeds vager wordt wie we nu eigenlijk herdenken. De formulering uh, van wie herdacht worden op de Dam bijvoorbeeld bij de officiële nationale herdenking. Als je dat vergelijkt met de jaren 50 bijvoorbeeld is zo breed dat je kan denken wie wordt er nu eigenlijk niet herdacht. Het gaat niet eens meer over Nederlanders. Dat woord staat er, eh, dacht ik, niet in. Dus dat, dat is al helemaal geïmpliceerd. Ja, en, en, en, wat... en, en we herdenken eigenlijk sowieso natuurlijk veel meer. Want stille tochten, u had het nu over stille tochten op 4 mei... Maar tegenwoordig heb je, ik wil bijna zeggen, elke week wel ergens een stille ja. tocht. Maar... Het is een evenement geworden. Ja, in, in, in de zin van de oorlog uh, geldt ja, het ook. Ja, dan heb ik het niet dacht, over oorlog, nee, maar zinloos geweld. Ja. En, en, ja. Nou ja, de vorm, dat is wel aardig. Die vorm is, uh, uh, is erg aangeslagen. Terwijl je, als je weet wat de voorgeschiedenis daarvan is, is dat heel uh, frappant. Uh, maar inderdaad, als er ergens uh, een zinloze moord is geweest. of een groot verkeersongeval. of een brand of een andere ramp. dan moet dat herdacht worden uh, met een stille tocht. Maar hoe gaat ja. dit verder? Ja. Uh, nou, ja, even uh, hoe gaat uh, dit uh, verder? Dat wij uh, denken. Blijft dit ons. is dit een nationaal. Uh, identiteit? Is dit onze nationale identiteit? Die twee minuten? Hebben wij niks anders? Wij hebben heel weinig nationale rituelen. En. Uh, op 4 mei werken we toe naar die catharsis, dat hoogtepunt van die twee minuten stilte. En als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk heel mooi. Dat je weet dat door het hele land heen houden de meeste mensen twee minuten hun mond. Doen ze geen andere handelingen en ben je eigenlijk als natie één. Afgezien van alle gekrakeel dat daaraan voorafgaand uh, bestaat. Ook dit jaar weer, uh, ook al ver in het verleden. Maar het is een van de weinige nationale rituelen... Uh, waarbij je denkt, ja, nu uh, maak ik daar een deel van uit. Een soort oceanisch gevoel kan je eraan ontlenen. En daarna denk je van, hey, je hebt de adem twee minuten lang ingehouden... en daarna denk je, ah, ja... Ja, ik hoor iedereen, erbij. Nou ja, iedereen of... gaat zijn weegs. Iedereen heeft daar natuurlijk eigen gedachten bij. Dat hoeft niet per se heel nationalistisch te zijn. Maar we hebben wel behoefte uh, aan uh, dit ritueel. Dat blijkt ook uh, door de intensiteit waarmee wij in de afgelopen 20 jaar hebben herdacht. Ferrie nou, dus nou, even J jij als oud-militair uh, en nu leraar. Heb uh, jij daar ook zo'n gevoel bij? Uh, uh, ja... Uh, nee, dat, is, dat, is een, oh, dat is een mediatief moment. Er zit ook iets van reiniging in. Dat is heel goed. Uh, maar er zijn, wat, wat, wat, wat, ik was in Casticum gisteren. En daar heeft iemand eindelijk, eindelijk na heel veel jaar onderzoek gedaan. Hoeveel Joodse mensen zijn er eigenlijk uit Casticum afgevoerd? Dat was niet bekend. En gisteren werd bekendgemaakt dat waren er 31 niet heel veel, maar er werd ook bekend gemaakt... er was een jongetje van 11 en een jongetje van 8 met een foto, die werden gepresenteerd. En die zijn, werd verteld, nou ja, uh, Westerbork, Auschwitz, en uh, leven niet meer. Met namen erbij. En, en ik heb zelf een zoontje van 11 en een zoontje van 8, Dus dat kwam enorm binnen. En je merkte dat, dat, dat, dat voor dit soort nieuwe informatie... dat je daardoor ook weer een nieuwe ja. slag geeft aan. Want dit zijn 31 slachtoffers. Er zijn dus ook waarschijnlijk 31 daders. Uh, en, en, zo, en zo gaan we weer. Ja. En dit, dit is wel... Um, met het het werkt dus dit. wel. Dit, dit, dit werkt absoluut. Dit, vooral, dit, dit ja. dit past ook precies in ja. de trend van, van uh, ja. het heel persoonlijk maken. Hè. Die, ja. uh, we hebben heel lang grote verhalen gehad uh, over nooit meer Auschwitz, uh, waakzaamheid. Uh, en dat heeft een tijd lang gewerkt. Dat had ook zijn nut en dat heeft nog steeds zijn nut. Maar als je dat voortdurend gaat doen, uh, dan... Uh, rinkelen de alarmbellen voortdurend. En dit soort persoonlijke verhalen, ja. kleine verhalen die gekoppeld worden aan het grotere historische verband. Die leiden tot identificatie. Daarmee kan je, van kan je zeggen van hey gon, het was had mijn zoontje ja. of mijn dochter ook kunnen overkomen. Heeft u een vraag of een opmerking over dit herdenken? Reageer dan via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter, dat is hashtag DID. Na het nieuws praten we door over een inburgingscursus, een bijzonder theaterstuk en natuurlijk ook nog weer over bevrijdingsdag, uh, over twee uur op deze zender, het Radio 1-journaal... met daarin ook een vraag bij het Nieuws voor u als luisteraar. Lucella, wat willen jullie weten? Ja, dat gaat ook over bevrijdingsdag, want overal in Nederland... wordt natuurlijk de vrijheid gevierd. Um, we hebben ook aandacht voor de strijd om vrijheid in de Arabische wereld. En de luisteraars vragen wij wat betekent vrijheid voor u deze 5 mei. Reacties kunnen naar het webblog, uh, daar kom je op via nos.nl... of Twitter naar aapstaartje nosradio1.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 De Portugese regering die gaat de komende drie jaar flink bezuinigen. In ruil voor miljardensteun van de EU en het IMF wordt onder meer bezuinigd op het onderwijs en de gezondheidszorg. De pensioen- en WW-uitkeringen worden bevroren en veel belastingen gaan in Portugal omhoog. In het hele land wordt met festivals de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Premier Rutte gaf het zijn door op de markt in Wageningen het bevrijdingsvuur te ontsteken. En net als in voorgaande jaren heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei een aantal artiesten benoemd tot ambassadeur van de vrijheid, die per helikopter naar verschillende feestlocaties worden gevlogen. En het attractiepark Duinrel adviseert mensen die nog naar het park in Wassenaar willen gaan om niet te komen. Door het mooie weer zit het pretpark met zo'n 15.000 gasten vol. Ook in parken als Walibi, de Efteling, Madurodam en Linéeshof is het druk, maar niet vol. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANBW verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Knopend Empel. Er staat inmiddels 3 kilometer. Bij Knopend Empel is de rechterrijstuk afgesloten. Op de A16 richting Rotterdam voor de Van Brielotbrug op de parallelrijbaan rijbaan 2 kilometer. De andere kant op, daar staat dus de Knopend de Brechtseplein en Knopend Ridderkerk, een file van 6 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag met hier aan tafel Niek de Boer van Autoweek, professor in het herdenken, noemen we maar Rob van Ginkel, docent en oud militair Ferry Haan en acteur Tom de Ket. U kunt reageren via Twitter en gebruikt u hashtag DIDD of ga naar onze website ditisdedag.nl. Ja, Tom de Cat. In Amerika had je Ocean's Eleven. Ja, dus ik moest er meteen aan denken met de, zeg maar, de Fien Fleur van het Amerikaanse acteur He, Brad Pitt, George Clooney, noem ze allemaal op. Julia Roberts. De toneelvoorstelling Augustus, Oklahoma... waar jij onder andere in speelt, is net in première gegaan. Hebben we nou ook zoiets op het Nederlandse toneel? Nou ja, het is, het, ik vind het een voorrecht om uh, tussen deze mensen in te staan. Het is echt geweldig. Ja, want wie tussen... zijn deze mensen? Uh, nou, we hebben Peter Blok, we hebben Marie-Louise Steins... die een fantastische rol neerzet. We hebben Ria Eimers, we hebben Loes Luca... we hebben Chitske Rijdinggaan, we hebben Roos Ouwehand... Uh, we hebben Martijn Fischer, we hebben Dries Smits... Uh, uh, we hebben... Uh, een, een Merle Mignon is een nieuw talent. Net van de Nationale school af. Uh, en we hebben... Uh, ja, moet je me even nu... Dus, ik, moeten we er dertien zijn. Ik weet niet hoeveel hoe, hoe, hoe ik erop nee. genoemd heb. Maar. Nee, ik, de, de, de, maar de, de mensen die nu niet genoemd, dan... de ja. die niet genoemd zijn... Die, die zullen het je vergeven. Ja. Want uh, het zijn er nogal wat. Dat ja. schept natuurlijk ook hoge verwachtingen. Ga je daar nou beter van acteren? Ja, natuurlijk. Want als je, je wordt uh, absoluut geïnspireerd uh, door uh, dat soort mensen. Want het niveau was onverminderd hoog. Ook op de repetitie. Uh, dat Dacht jij dan ook, oh nee, ze zijn echt goed. Nu moet ik ook gaan knallen. Uh, nou, die gedachte overviel mij wel eens, ja. ja of zij dachten dat als ze jou uh, bezig zagen, mag ik hopen. Nou, ik weet het niet. Hey, maar waar gaat nou, het stuk ja, over? Nou, stu stu ja, nou, eigenlijk, uh, het is een, ja, hoe, hoe kan je typeren? Iedereen kent natuurlijk wel de klassieke Who's Afraid of Virginia Woolf? Eh, van Edward Albee. Maar dit is eigenlijk uh, Who's Afraid of Virginia Woolf 2.0. Uh, dat stuk werd gespeeld met uh, vier acteurs, dit met dertien. Dit stuk uh, gaat, uh, heeft meer drank, meer pillen, meer, meer handelingen. Het is geschreven met de snelheid van een soap, maar het heeft wel degelijk erg veel diepgang. Ja, laat Zal we... ik heel kort schetsen nou, waar het over gaat? Weet of... je wat, ik la laat eerst even een fragment horen. Ja? Dan dat praat misschien nog makkelijker. Precies. Oké, okay, ik ben hier uh, voor jou, omdat ik bij jou wil zijn in de moeilijke momenten. Maar ik laat mij niet gegijzeld houden zodat ik jij. Nee, sorry, sorry, sorry, sorry. Ik wil je nee. natuurlijk niet gegijzeld houden. Dan moet je maar gauw gaan. Ben jij in je zoete, verwende leventje ooit aangevallen? Het klinkt echt heel gezellig, toch? <laughs> ja. Vertel. Nou, Het, het gaat over een, een ouder echtpaar. Hij is uh, uh, een uh, gevierd dichter ooit. Uh, aan de drank en zij aan de pillen. Uh, heel slecht huwelijk. Die man besluit op een gegeven moment om weg te gaan. Uh, op dat moment is zij alleen in dat huis, samen met een huishoudster van uh, Indiaanse afkomst die jij in huis genomen heeft. Ja, en dat is het. Het is origineel een Amerikaans stuk, dus ja. een Indiaans meisje precies. is heel Native logisch American, daar. Is dat ja. dan precies? En um, dan roept zij al haar dochters weer terug, die altijd eigenlijk uit het, een beetje uit het huis gevlucht zijn. Hè? Want ja, dat was geen pretje om daar uh, op te groeien. Die komen allemaal weer bijeen, omdat vader verdwenen is. Dan blijkt dat vader zelfmoord heeft gepleegd. En dan uh, wordt de hele familie met aanhang uh, in het huis gehaald. Er, uh, en ze brengen een aantal dagen met elkaar door. En dan begint eigenlijk het stuk, Bas. Want dan... Uh, ja, ...ontwikkelt de moeder zich als een soort kwade genius... ...en die probeert iedereen uh, ja, het leven zuur te maken. Ja, is het een, een soort van festen waarin ja. ook zo'n heerlijk diner ja, uh, vooral die dinerscène, dat, dat slaat bijna het hele tweede uh, bedrijf... ...dat duurt wel een uur... Dat is, dat is, dat ik, en ik denk ook dat iedereen dat herkent van, nou ja, kerstdinees. Uh, kerstdinees, ja die gruwelijk af kunnen lopen. Herken jij het, serieus? Ik herken dat absoluut ook. Heb Gewoon, je ja. echt zulke nee, dramatische gelukker, dinees in ik ontzettend lieve ouders, wat dat betreft. Maar iedereen herkent natuurlijk wel die spanning die ja. er af en toe is. En iedereen, en dat vond ik ook het mooie van, uh, van hoe hij dat geschreven heeft, iedereen probeert de goede sfeer erin te houden. Maar het, let, weet, ja. Hé, hey, maar waarom heet het zo? Augustus ook nog. Nou, het speelt zich af in de maand augustus in uh, Oklahoma, eigenlijk uh, Osage County, maar dat begrijpt niemand hier in Oklahoma. Begrijpt iemand, uh, Iedereen hier wel. En dat is ja een hele uh, is bijna in de Midwest, Midwest. Uh, heel heet. En uh, in dat huis is het ook stikheet, ook omdat uh, uh, de vrouw des huizes werkt om de airconditioning aan te doen. Ze heeft ook het hele huis helemaal afgeplakt met plastic om ja, zich helemaal terug te trekken. Dus het is stikheet en daarom heet het in feite August. Uh, Augustus, Oklahoma. En nou duurt dat stuk vier uur. Ja, vier en half uur. Ik zie hier wat. Ja. uur. Vier en half uur duurt het, Even Eén vraag. Vier en een half uur komt spanning, dat is vermoeiend. Ja. Nou, wat, wat, wat, wat, als je dit zo hoort, zou je er dan naartoe gaan? Ook weten dat het ruim vier uur duurt? Uh, nou ja, dan moet ik als, als, als, uh, als uh, vader van een paar kleine kinderen bedenken van... Oh, de oppas, kan ik vier uur oppas regelen? Uh, ja. Hoe laat ben ik thuis? Uh, ik, ik heb ook kleine kinderen, uh, dan, ja, dus, dat lukt wel. Uh, 4, ja. Maar het begin dan, begint dan heel vroeg. Zeven of... uur. Ja. Ja. Uur. En, en, en, we hebben matinée ja. en die matinee. begint om twee uur ja. Ja. maar want, want dat is best apart in Amerika een, een, een, een super succes ja. ook zo'n lange voorstelling ja. Ja. En, ja. Ja. en hoe kan dat dat mensen vier uur nou, wat ik van iedereen hoor is dat kijken. ze de totaal de tijd vergeten en dat het gewoon een, een middag, er zijn heel veel, zijn heel veel publieksreacties ook, hè, ook, ook gefilmd, is heel leuk. En dan zie je dat iedereen zegt, nou, voor mij hadden nog wel twee uur kunnen duren. Want iedereen, het wordt een beetje filmkijken eigenlijk. Is het een soort en goede tijden acht aflevering? achter is elkaar? Het is in feite geschreven op de snelheid van de soap, het heeft absoluut iets soperigs. Maar ja, uh, hoe dat dan gebeurt, heeft natuurlijk heel veel, veel meer diepgang en prachtige talen ook. En, en dat, ja, dat, het is ongelooflijk komisch. Ja. En hoe komen mensen naar, naar buiten? Ik, hoe is de vrede verdiening Wolf? Heb ik ooit gezien? En toen keek ik daarna mijn partner aan. En, uh, ik weet, nou, ik weet, een jouw partner was kom... niet een soort uh, nou, nee, type nee. Zo, zo, zo, zo. nee, nee zo. Op okay. een ruime manier nou. komen mensen wel gelouterd naar buiten. Want ze zeggen, nou, bij ons is het gelukkig zo <laughs> erg nog niet. Nee, dat valt altijd dan nog weer mee. Ja, um, ja ik, ik, ik vraag me af, mensen die nou nooit naar theater gaan... Die zouden eigenlijk, denk ik, Dat is dit eigenlijk best een goede voorstelling om naartoe te gaan. Omdat het zo ongelooflijk herkenbaar is. Ja. Dus als je nog kan, dit loopt geloof ik storm met, met de kaartverkoop. Om de recensies waren namelijk ook ongelooflijk juichend. Maar dan zou ik inderdaad, op mensen die nooit naar theater gaan... is dit best een voorstelling die ze kunnen proberen. Ja. Nick de Boer van Autoweek, ga jij wel eens naar het toneel? Ik ga wel eens naar het toneel, ja. ja veel te weinig uh, natuurlijk. Ook uh, omdat ik kleine kinderen heb en je, en je vaak met de tijd in problemen komt. Maar als, vaak als ik recensies lees in de krant, dan denk ik van... Oh ja, dat is toch wel interessant. Ja, Zou je hier naartoe gaan? Uh, ja, het lijkt, me, het lijkt me zeker leuk om eens uh, te doen, ja. Alleen hele dure oppassen. Vier uh, uh, uur ja, en dan nog ja, heen. En het is met eten. Dus je kan ook ja. wel lekker eten. Ja, okay, Onder de voorstel. Nou, gelukkig niet. Maar de net voor. <laughs> het ja, in de tussendoor. In Amerika sleept de augustus Oklahoma heel veel prijzen uh, ja. in de wacht. De Pulitzer. De Tony Award. Ja. Um, denk ja, de recensies zijn goed, maar ik, ik heb wel ook gelezen en gehoord dat het daar een soort echt ding was van daar moet je bij zijn geweest. Hè? Denk je dat het zo groot wordt in Nederland? Dat denk ik wel. Ja. Ja, ja dat, dat merk ik nu al. Ja. Um, ik heb, er zijn. Maar dan zit jij ook in dat wereldje? Uh, nou ja, dat merk ik. Uh, kijk, ik, ik, ik, ik uh, hou Facebook een beetje in de gaten en Twitter en zo. Dan wo er wordt er al uh, ja. behoorlijk over, ja. over gesproken. En uh, nou ja, er is veel media-aandacht voor, dus dat zou best maar, maar kunnen. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van mond op mond moet komen. Ja. Want alle mensen die ik spreek, die vinden dit een uh, geweldige ervaring. Ja, dus maar dat, nou staan jullie natuurlijk. Maar een, een, een, tot 21 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. Nou, dat is ongekend al, dat we uh, zo'n lange tijd in op één plek staan. Dat is bijna een maand. Dat is... Dat is geweldig dat dat uh, kan. Ja, de... En daarna krijgen we een hele lange tournee. Hè? Die begint pas ah, in, in, okay. oktober. Dat, dat, in oktober. Oktober, november, vragen. december. Ja. Mocht je in Oost-Groningen wonen, dan ook kun je er je, gaan kijken. Wij komen in Groningen, absoluut. Ja. Ja. Um, heeft, um, ja, ik, ik, ik zit te denken, um, dat theaterstuk, dat is geschreven door Tracy Letts. En dat viel me op, dat is een jonge acteur? Is nee hoor, hij is, uh, is geen jonge acteur. Het is, ik denk dat hij een jaar of 47 is nu. Oh, sorry. Um, Heel erg maar dat ik hem is, niet ken? Is, uh, hij, ja, hij, hij komt uit het uh, bekende Stephen Wolf Theater uit Chicago. Uh, waar volgens mij ook uh, uh, Melkovich vandaan komt. En, uh, en uh, Sam Shepard. Dat soort grootheden. Daar is hij eigenlijk uh, opgevoed. Ja, ja. En in die traditie kan je dit stuk ook zien. Ja, want... In Amerika is het natuurlijk ook wel een beetje die cultuur van... Uh, it's great, hè? het gaat allemaal goed met ons, geweldig. Een beetje ja, maar, dat naar buiten... wat dat betreft is dit atypisch. Of uh, niet, uh, niet nou, ja, atypisch. Nou, daarom het misschien ook aan. Ja, het is maar in Nederland... Cynisch, het is ja, in Nederland laten we natuurlijk wel meer van onszelf zien, misschien. Ja, als ja, ja, ik, ik, ik uh, hoor wel de klacht over dit stuk bij sommige uh, recensenten van ja, het is fantastisch gespeeld, maar het is wel heel erg Amerikaans. In Amerika bedoel je? Nee, hier, oh, hier. in Nederland. Het is wel heel erg Amerikaans. Nou, ook paar, maar is het natuurlijk Amerikaans, want Death of a Salesman, Dood van een natuurlijk voor Arthur Miller is een familiedrama. Edward Olby is genoemd. Ja. Dus het is ook weer iets Amerikaans. Ja, dat is gek. Want maar ja, dat is wat het, wat maar mag je zeggen? Maar een familiedrama op zich is natuurlijk niet iets uh, uh, Amerikaans. Dat nee, maar, is maar dat van, opgewekt, hè? De... En dan dit als tegenhanger. Ja. Nou. Wat ik, wat ik eigenlijk uh, atypisch vind voor een Amerikaans stuk... is dat het zo hard is, zo, zo, zo cynisch is. Want dat zie je toch meer in de, de Europese traditie. Dus uh, wat dat betreft vind ik het helemaal... ben ik het niet eens met die recensenten, Vind ik het uh, eigenlijk uh, veel meer een, een, een stuk met een soort uh, Europese uh, feel. We gaan het zien. Shake out the dust. Put it all behind you.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 Springsteen on the radio Turn it up, turn it up Now here we go Ooh, we've got nothing to prove We've got nothing to lose. Been searching for the dream Right here and now We got all we need We're in this together The best things in life are free Without a doubt Sit the bags up Drop the top tile. We've got Springsteen on the radio Turn it up, turn it up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 Nothing to lose werd gezongen door Moonrush. Achter de and voordeur. Marriage. No sir. Met vandaag een nieuw gezicht. Ferry Haan. Ferry Haan, uh, u bent oud-militair. Het werd al even door Margie bij de intro gezegd. Uh, tien jaar oud-journalist bij de Volkskrant. En nu docent op een middelbare school in Kassikum. Ja. U noemde ja. het net al. Uh, nou staan we stil bij 5 mei. We hebben het al even gedaan ook met uh, Rob van Ginkel hier net. Uh, ik begreep dat uh, u op een, een hele aparte manier... ook nog met die bevrijdingsdag in aanraking komt vanwege uw broer. Leg eens uit. Nou, uh, hij, uh, mijn, mijn oudere broer is, is jarig vandaag. Alleen uh, hij gaat dit niet horen, want hij zit nu in Brazilië. Uh, hij heeft een uh, Braziliaanse vrouw. Is, uh, zij is in verwachting, ze zijn daar. Ze hebben al vijf jaar een relatie. Alleen uh, zij, zit, zij worstelen nu met het, uh, met het inburgen. Uh, met het, de entree in, in Nederland. Ze zijn al lang mee bezig. Uh, hebben, hebben een beetje pech gehad. Hij verloor zijn baan, halfwegproces. Hij heeft weer een nieuwe baan, maar dan heb je weer bepaalde termijnen. En ze zijn er echt al jaren bezig. En zij heeft, ik denk, al drie keer... de voorinburgeringsexamen moeten doen in Brazilië. En als ze dat dan eenmaal, dat, dat, dat haal je dan makkelijk. Iedereen haalt dat. Maar na een jaar is, dat weer, uh, is de geldigheid weer verlopen. En dan moet je weer overnieuw. Het is een soort, soort, soort, soort ja, migrantjepest geworden. Maar waar. is dat zo zwaar? Dat nee, helemaal zo... niet zwaar. Het is, alleen, het is alleen een. een, een uh, de, de inbrugging is, het is een heel. Je hebt, je hebt de voor Dat is in het land van waar, je, waar je vandaan komt. In haar geval in Brazilië. Uh, dat kan je doen in de ambassade in Brazilië. Ja, nou, daar moet je naartoe. Groot land. Uh, dat kost geld. Ik meen iets van 300 euro per examen. Uh, je moet een boek, cursusboek kopen. Dat kost geld. Dat, zijn, dat is een, een, een bijna een halfjaarsinkomen daar. En dat is dan na een jaar weer. Weg. Hey, en nou spraken we met Rob van Geleven nou, over de nationale uh, identiteit ja. dag, laten we zeggen, vier uh, en 5 mei, die dagen. Ja. Moet je dat leren als Braziliaanse? Nou, uh, toen mijn broer dat trouwde, uh, toen hebben we dat cursusboek in handen gehad uh, met een gezelschap van Nederlands en Brazilianen. En dan, dan zie je, dan geloof je gewoon niet wat daarin staat. Dus wat wat er staat, staat erin? Nou, er stond een, een beeld, een, een foto van een beeld. Uh, man op een paard met een, een kante kraag, puntschoenen. Uh, een oud beeld, en er staat de vraag onder... is dit prins Willem van Oranje of prinses Maxima? <laughs> of prinses, prinses Maxima? <laughs>. Dat staat eronder. Maar dan is er toch een eitje om dat die... Uh... Uh, iedereen slaagt ook. Iedereen ook. En, en, maar er zitten ook, ook rare dingen in. Uh, er zit bijvoorbeeld... Ik ben naar het huwelijk toe en ik vloog via Sao Paulo... en dan stijg je op een gegeven moment... de Binnenlandse vlucht stijg je op... en dan zie je tot aan de horizon zie je huizen, huizen, huizen. huizen 20 miljoen plus mensen. En dan staat er in die, in die test is de vraag... is Nederland druk... Nou, zegt Alessandra mijn, mijn schoon, nee, Sao Paulo. <laughs> dat, is, dat is druk. <laughs> en, dat is een fout antwoord. En, en zo zit het vol met met soort... soort ja, voorgeprogrammeerde... En We bij, bij, bij de koffiedrink? Ik heb het ook nou, een keer ingekeken. Uh, Eén boekje. Dit is nog maar de voorinburgering. En nogmaals, die haalt iedereen... De slagingsprestatie van 90, 95 procent. Het enige vervelende is dat het een, een, een, een inburgeringstest is... heel erg gericht op mensen uit Marokko en Turkije. Zeker dan Brazilië. Dus dat is al een... Uh, maar goed, als dat zijn door zijn. Nou, we hopen dat dit jaar het allemaal goed komt. Dan moet je daarna in Nederland in gaan burgen. En dan krijg je de, de, de, de, de volgende rare stappen. En, uh, ik, ik heb het een aantal leerlingen laten doen ook. Hoor, deze testen. Gewoon om te, voor de vakantie dan, dan, uh, ga je of video's kijken of je gaat dit soort leuke dingen doen. Maar een, een vriendin van mij die geeft die inburgeringscursussen En die moest daar, in de sollicitatieprocedure moest ze zelf zo'n examen doen. En dan haalden ze een vijf. Een geboren getogen, Nederlandse wel hoogopgeleid. En, en, en zij zakte onder andere op de vraag of je gekookte groenten in de groene bak of in de grijze bak moet gooien. Dus de vragen zijn tamelijk belachelijk. Ja, ik moet ook dat goed ik het ook te niet zo weet nou, ja. Nee, nee ja, dan. Sorry, dan, uh, sorry, sorry. Bij deze Als ik die informatie maar, van haar goed. Dan, ja, zei zij zei groene bak, want als, maar het is gekookte groente, dus dat moet in een grijze bak. Ja. Okay. Is, maar wie maakt dit, uh, dit soort uh, inburger um, ik, ik neem aan dat hier heel erg over, lang over vergaderd moet worden. Dus dat over 4 mei bijvoorbeeld. Ik heb met zo'n test die ik met de kwast heb gedaan. Dan zijn uh, op 4 mei uh, uh, zijn drie opties voor een. Voor een een nieuwkomer, ben ik twee minuten stil... omdat de rest ook stil is. Ben ik niet veel, want ik was er niet bij. En ben ik niet veel, want ik was... Mm. Ik nou zie ja. Tom de Ket lachen. Ja. Dit, dit, is, dit is geweldig... voor satire. Ja, dit ja. is een nieuw cabaret. Voor ja. nou, maar het is ook ja. hilarisch. Voor de vakantie met een schoolklas, je laat ze zien... Uh, waarom gaan, iemand gaat iemand naar de makelaar? Hè? Want een uh, nieuwkomer die huren niet, dat wordt niet uitgelegd, maar wel dat je een huis gaat kopen. Een makelaar, is die A voor het verhuizen van je spullen? Is die B voor het schilderen van je nieuwe huis? Of is die C voor het. Nou ja. En die kinderen, die, die, die leerlingen die zaten naar kijken... kijken, die geloven het gewoon niet als ze het zien. Ik denk, wat, wat, wat is dit? Um, en, en in die zin is het, nou ja, ik, ik zie wel een relatie met, met bevrijding. In de zin van dat we, dat we mensen die uh, hier nieuw komen, en, ze, en vooral als, als, als, ze, als ze niet, niet, niet analfabeet zijn, zeg maar, als ze wat, als ze wat kunnen. Dan, dan, maar is het wel belangrijk? U, u vindt het belangrijk dat ze iets weten van die bevrijding? Nou, volgens mij is de beste uh, manier om te integreren... is gewoon zorgen dat je meedoet en dat je, mee doet, je een baan hebt. En is dit soort dingen... Ik, ik ja, maar niet, dan ik zeggen ik... mensen weer... nee, maar, daar spreken ja. we even tegen. Want dan zeggen mensen weer... Ja, het is leuk dat mensen meedoen. Ja. Maar dat, nou, de klacht bijvoorbeeld ja. van de VVD en PVV ja. natuurlijk vooral. Uh, mensen uh, begrijpen ons niet. Het, uh, de nationale denking zou moeten binden. Het zou een bind. Ik las bij Rob van Ginkl. Ja. Het, het is wel eens gedacht, het is een bindings... Uh, nou, nou... Een dag ik, moet het worden. Ik, nee, niet nou. mijn terminologie. Nee, nee Heel nee. graag Oké, okay, Sorry. Maar, nou, die, die vriendin die die kussen ze geeft, die, uh, die leert al haar studenten van... Uh, als het gaat over homoseksuelen, dan mag het van Nederland. Als het gaat over vrouwenrechten, dan mag het van Nederland. Uh, en ik denk als je, als je, als je, als je nou, diezelfde VVD en die PVV-stemmer... als je die een, een enquête afneemt, dan denk ik dat ze niet zo denken als dat. Dus er dus, zit een, een, een, ook een politieke correctheid over die inburgering... die op zich goed is, hoor. Ik, ik, ik herinner me ook één vraag die we in Brazilië ook... Uh, dat is waar ze mee, uh, dan was de, was de stelling... in Nederland hebben mannen en vrouwen gelijke rechten. En toen waren we in een kamer vol met Brassianen... en die schudden allemaal in de hoofd. Die geloofden, nee, dat kan niet. Dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben ze uitgesloten. Dan ja, weet je dan denk je, het nou, is toch wel gek. Dat zo'n dat, dat, dat zo, nou ja, prettig land, dat hij daar, daar toch weer anders over denkt. Maar het is, het is de, de, wat mij tegen de borst staat, is vooral een beetje de, de, het vernederende ervan. De hele inburgering is. Uh, ook, ook die testen, het gaat allemaal over, over Said en Mohammed. En het is, het is echt geënt op een paar de, klein deeltje van de, van de wereld. Maar we sturen er Chinezen doorheen, mensen uit India, mensen uit Brazilië. Heb je al uh, een klacht ingediend? Om maar wat nee, te noemen. En klachten. Uh, je, je moet, je moet dit, dit soort processen ook... Nou goed, mijn, mijn broer zit er dus middenin. En dan moet je ook niet, uh, niet gaan, gaan uh, moeilijk lopen doen. Ze moeten er doorheen. Maar als je dat met, met, een, met een klas doet... Dan worden op school nu weddenschappen afgesloten. Ze gaan het om internet doen. Dus om geld, of als je het omhaalt, verdient die onderling geld mee. En er is nog niemand gelukt. Oké. Okay. Uh, al, al, al die gewoon brave, roomblanke kindjes in kastricum... die komen er ook niet doorheen. De vraag, waar komt noodmuskaat vandaan, staat er. Soms. Die moeten allemaal... Rob van ja, die moeten dan emigreren, want die zijn niet door de inburgering. Ik, ik oh, weet ja. niet, maar het. Is, maar wat het natuurlijk is, het is in feite een soort analfabetiseringstest. Zonder dat je, dat je leest uh, en, en dat je de taal. Want het is allemaal natuurlijk in, in het Nederlands. Dus je moet wel iets kunnen om die, om die domme vraag te beantwoorden. Ja. Maar ja, je zegt niemand haalt het. Dat betekent toch Nee, dat... nee, ze, ze, de mensen die die cursussen. Die, die, die, die krijgen gewoon een paar mappen mee. En bijvoorbeeld dat rare boek waar ik net over had. En die halen. Nou, in ieder geval deelt die voorinburging Is gewoon 95% of zo. Ja. En die inburging daarna, dat gaat volgens mij ook wel. als ze opkomen dragen, maar dat is meer dat is, dat is een ander stadium. En je hebt ook het probleem dat ze de oudkomers ook door die cursussen willen sturen. Dat is weer een nieuw probleem. Mensen wonen hier twintig jaar, moeten dan. Nou ja. uh, maar het, het is vooral de. de neem gewoon een. Uh, toon gewoon aan dat iemand kan lezen en schrijven. Uh, en, en doe er wat dingen bij. Maar, maar dit is zo dit vernederend. Dus kijken of onze Dichter bij de Dag uh, ook uh, jouw opmerkingen bij inburgeringscursus heeft meegenomen. Hm. Dichter van de Dag is vandaag Tim Pardijs. Goedemiddag.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 Heel mooi, Tim Pardijs. Het gedicht is straks na te lezen op onze website ditistedag.nu. En um, terwijl Nederland vandaag massaal de vrijheid viert, vallen er doden in Syrië. Wat Nederlanders nu op dit moment voelen over hun vrijheid, dat heb ik nu ook. Maar voor ons, wij zitten nog in ja, straks na drie uur volgen we een verzetstrijder anno 2011. En wij bedanken onze gasten, Niek de Boer, Rob van Ginkel, Ferrie Haan en Tom de Ket. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur.